Marnikzampers met het NOS Journaal. Een fabriek op industrieterrein Gemmelot in Limburg stoot al tientallen jaren grote hoeveelheden lachgas uit zonder dat dit is gemeten. Dat heeft Gemmelot bevestigd aan NRC dat er onderzoek naar deed. Het industrieterrein zou de uitstoot twee jaar geleden hebben ontdekt. De ontdekking had gevolgen voor de broeikasuitstoot in heel Nederland. Dat moest met terugwerkende kracht vanaf 1990 naar boven worden bijgesteld. Dat komt omdat lachgas meer dan 250 keer sterker is dan CO2. De Verenigde Staten vermoeden dat het Syrische regime afgelopen weekend... een aanval met chemische wapens heeft uitgevoerd in de provincie Idlib. Over slachtoffers is niets bekend. Idlib is het laatste grote bolwerk van de oppositie tegen president Assad. Afgelopen tijd zouden meer chemische aanvallen zijn geweest... Amerika zegt daar aanwijzingen voor te hebben en waarschuwt Syrië dat er snel en adequaat wordt gereageerd als er definitief bewijs is. Alle seks met iemand die dat niet wil wordt binnenkort strafbaar. Dat staat in een wetsvoorstel van minister Grapperhaus. Nu moet het Openbaar Ministerie bewijzen dat iemand zich verzette tegen onvrijwillige seks. Maar als de wet doorgaat hoeft dat niet meer. Het kan dan al strafbaar zijn als iemand had kunnen weten dat de ander de seks niet wilde. In de Amerikaanse staat Washington is een wet aangenomen waardoor mensen zich na hun dood kunnen laten composteren. Het is de eerste staat waar dat mogelijk is. Het stoffelijk overschot wordt in een speciale container met houtsnippers, planten en stro gelegd. Dan is het na 30 dagen compost geworden. Het bedrijf dat zich sterk heeft gemaakt voor de wet zegt dat het een milieuvriendelijk alternatief is voor begraven en cremeren. Het weer, het is bewolkt en de temperatuur daalt naar een graad of 9. Overdag vanuit het westen steeds meer zon. Het blijft droog en het wordt 14 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. 146.571 scheldtweets met het woord kanker in 2018. Does lief. Dank je wel. Namens de patiënten en Sieren. Zin in Zandvoort. Zandvoort?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 Ja, op dat moment uh, plaatsvond. Het, het was het idee van we waren er wel bij. Maar ach, uh, het was niet helemaal zoals we het uh, zelf in ons hoofd hadden. En gelukkig hebben we dan toch nog ook de opnames van uh, wat uh, gesprekken die ik zelf heb opgenomen. En een van die gesprekken die ik uh, heb opgenomen was van uh, Robert van Overdijk. Uh, hij was, uh, of hij is, ik moet het goed zeggen. Hij is uh, de directeur van, uh, van het uh, circuit, de algemeen directeur. En ook hij uh, heeft natuurlijk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 dat to... Zeker op gaat voor de deelnemers van de. via WTCR. Die, die zijn al, denk ik, klaar voor, de, voor deze wedstrijd. Want daar zijn ze nu zich bezig aan het opstellen. Nou, er is natuurlijk een hoop gedoe over. En dat is echt. Als je doorgewinterde zandvoorten bent. en je bent een beetje een voorstander van het circuit. en van de Formule 1-wedstrijd. is dit al een gaapdiscussie? De infra. Want daar is een hoop over te doen. De landelijke media blaast het.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 Is het toch raar dat Nederland dan geen krampier is? Ja, de grote eye-opener zeg maar, was Oostenrijk vorig jaar inderdaad. Dat hij zei, ja, 30.000 man eh, tussen 25.000 en 30.000 Oranjezee. Or Or Or Or Or Oran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 Ja, en dan moet je dus een, een ruim een minuutje adem inhouden, want dat is het wel. Het is hier wel uh, in de Formule 1 auto op snelheid, met nieuwe banden, uh, weinig brandstof. Ik denk dat er dan wel een heel veel adrenaline door je lijf giert. En qua spektakel?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 Happy Song was dat van Bony M. Terwijl het uh, geluid van de VIA-WTCR uh, uh, bezig is. Ja...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 Dat het ook een ja, maar... via evenement is, maar tegelijkertijd zullen we ook een beetje in de rond uh, kijken van uh, wat is hier allemaal mogelijk met de Formule 1. Uh. Ja, ja.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 Die hebben we nee, nee, nee, nee, nee. maar dat waren debutanten. Mooi bruggetje heb je geslagen naar de dames uh, van de Ladies uh, GT. Want uh, daar is ook nog wat over de, te melden. Nou ja, we hebben gezien dat de race onder safety car eindigt. Uh, vanwege die uh, klapper hier uh, het rechte op. Uh, einde Arie Luindijk boos uit, net mm. hoe je hem noemen mm. wilt. Uh, met uh, daarbij betrokken Romy Montero En die sterren uh, toch naar het ziekenhuis.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 maar op een andere manier. Maar ja, hij heeft ook een van de sponsoren van hem. Jij hebt ook een verleden hè, met, met, met skis. Ja. <lacht> Je wilde een. Wilde, er zijn sommige mensen die jou hebben wel eens vergelijken met Frans Klammer.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 Ja, nou, we zijn nog niet helemaal klaar. Want ik heb nog, uh, nog een, uh, nog een maar aantal... Maar ik moet even een rondje lopen, ja. Uh, ja, ja, ja, dat begrijp ik. Uh, ik, uh, ik uh, nog even over, nog over die ladies' gt. Want we ik zei al uh, dat uh, jij op de medische status had je, uh, ja. je ermee gekregen. Maar het is weer een schaatsrijder hè. Die weer uh, het, uh, het in de vingertjes heeft. Vorig jaar hadden we Kalein uh, ja, achter. er ook al achteraan. Ja, dus en nu hebben we met, uh, de jongen. Die, die, dus Jacques Ory, die, die zal wel straks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 als het gaat om de nodige interviews. Ik moet ook opletten, want de batterij van dat ding is ook al bijna leeg. Dus uh, ja. laat ik eerst even beginnen met uh, de, de man die de podcast maakt bij de NOS, de Autosport podcast uh, van de Formule 1. Dat doet hij samen met uh, Jan Lammers en met een dame in het gezelschap, Amber Bransen. Dat, uh, dat zijn er drie. En Louis Dekker is de derde. En met hem houd ik ook even een gesprek. En dat ging dus uiteraard over die podcast. Een van de mensen die uh, verantwoordelijk is, en eigenlijk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 toch... Uh...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 Duitsland heel populair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 functies ingevuld moeten worden. We hebben natuurlijk hier het circuit met al zijn werknemers, maar daarnaast met alle partners van Sportswipes en TikSport en noem maar op. Daar zitten natuurlijk enorme gangmakers achter. Want je moet natuurlijk juridisch en economisch en financieel moet je dat allemaal op een verantwoorde manier invullen. Dus er is enorm hard gewerkt. En wij zijn dan degene die even op het podium mogen staan. Maar ja, dat is zeg maar net als een ijsberg tipje. Ja, ik haal ook nog één klein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 Max, Max, Max, hey, Supermax, Max, Super, Supermax, Max, Max, Supermax, Max, hey, Supermax, Max, Supermax, Max, Supermax, super Max, max, max, max, max Supermax, Max, Ik mis geen race, heb scheid aan mijn centen Ik zie Max een I'm about Rennen op de baan, dan denk je, yes! Hij is niet te passeren!